De politieauto kreeg op de Europaweg een aanrijding... met de auto van een 47-jarige vrouw. Zij botste frontaal op een boom en overleed. De Chinese krant Nieuwe Express heeft op zijn voorpagina excuses aangeboden. Eén van zijn journalisten, Cheng jong bekende gisteren... dat hij zich liet betalen om in de krant belastende artikelen te schrijven... over een bedrijf. De krant publiceerde deze week nog twee voorpagina's... met een oproep om de, aan de autoriteiten om Chen vrij te laten... Chen had geschreven over de financiële fraude bij een bedrijf dat machines maakt voor de bouw. Hij werd op 18 oktober opgepakt op verdenking van Laster. Gisteren bood hij via de televisie zijn verontschuldigingen aan.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 Een buschauffeur van vervoersmaatschappij Connection heeft vrijdagavond het leven gered van een gehandicapte man die vaststond op een spoorwegovergang. Buschauffeur Harry Franke zette zijn bus aan de kant om de rolstoel die daar vaststond los te krijgen. Dat duurde even, want de stoel stond klem. Vlak voordat de trein aanstormde wist hij de gehandicapte man weg te rollen. Volgens chauffeur Franke waren er veel omstanders, maar verder deed niemand iets. Het weer, in de ochtend en de middag een regengebied van west naar oost... dat overtrekt over het land. Daarbij kunnen zware windstoten voorkomen. Later vanmiddag klaart het op vanuit het westen. En dan wordt het zo'n 15 graden. Morgen meer wind, kans op een zuidwestenstorm. Dit was het nws Journaal. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn. Niet meeverzekerd. Ah nee, hè.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 Kijk voor kosten- en verkoopvoorwaarden op fort.nl. Zoekt u zonnepanelen zonder zorgen? Ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl. Nou, het is hier echt op z'n Hollands gezegd takken weer, hè? Ja, ja, ja. ja dat Het regent wel en het waait... Ja. Het heeft wel het voordeel, zie ik, dat al die meeuwen hier uh, dichtbij zijn, hè? Ja, ja. De, kijk, omdat het een beetje ruw weer is, uh, blijven de meeuwen een beetje ja, aan de kust. Ja. En ze maken misschien wel gebruik van de ruwe golven om nog wat te pakken. Aha. Je ziet er veel jongen. En uh, ja, het is... Uh... Ja, gewoon herfst, hè, jongens. We lopen hier, uh, ik zou bijna zeggen, niet voor onze lol, maar uh, toch vooral om, om te kijken wat hier aangespoeld is, hè. Ik zie ja. veel schelpjes natuurlijk. Ja. Vertel eens wat. Nou, wat je uh, nog meer ziet. de eerste die ik vond, dat is een Amerikaanse zwaardschede. Mm -hmm. uh, dat is een, pad, een, uh, een schelp die echt, uh, nou, tegenwoordig zo'n beetje een van de algemeenste is. Maar die is dus hier met een schip, met ballastwater, is die hier in het Waddengebied terechtgekomen. Ja. En in een jaar of tien, dan heb ik het over de jaren uh, tachtig ongeveer, heeft hij zich over de hele Waddenzee uh, uitgebreid. Ja. En, uh, ja, en uh, hij zit vlak voor de kust. Dus uh, uh, ja, hij spoelt heel makkelijk aan. En uh, ja, de vogels hebben hem inmiddels ook uh, leren waarderen. Ja. Want uh, die eten hem heel graag. Maar het stikt van de schelp hier, hè? allerlei ja. soorten. Ja, ja, ik zie kokkels, nonnetjes, stevige strandschelp. Zoals ik hier zo naar beneden kijk. Maar ja. dat is normaal op het strand niet waar, ja. Is het nou zo dat hier andere soorten aanspoelen of op het strand liggen dan bijvoorbeeld bij uh, Noordwijk of zo, noem ja, maar wat? ja, er zijn wel wat verschillen. We hebben hier, nou bijvoorbeeld die kokkels, uh, we hebben hier nog wel eens een keer schelpen die dus uh, uit de Waddenzee gespoeld zijn. Okay. En die hier fokken. en er zijn ook wel sommige, ja er zijn wel wat verschillen, maar nou, grofweg... Lijkt er toch wel veel op elkaar, hoor. Veel waddig soorten. Ja. ja. Hé, hey, uh, je hebt er misschien geen zin in, maar je hebt wel een schepnet bij aan de emmer. Zullen we even het water in lopen? Ja, we kunnen altijd een poging doen, nietwaar. Ja, <laughs> laten we dat maar proberen. Oké, okay, we hebben laars aan. Kom op. Paramoor bikkelt nog even door op het strand van Tessel. Goedemorgen. Het is hier zo onsterfelijk mooi. Dat zei Jan Wolkers ooit over dit Waddeneiland. En wij kunnen ons daar alleen maar bij aansluiten. Dat is ook makkelijk praten natuurlijk als je warm en droog binnen zit. De schrijver, beeldhouwer en schilder woonden van 1980 tot aan zijn dood in 2007... in dit, zoals hij het noemde, paradijs. En voor vroege vogels is er vandaag dan ook geen logischer plek dan hier op Tessel de uitzending te maken en de winnaar bekend te maken... van de allereerste prijs voor het beste natuurboek van Nederland... de Jan Wolkersprijs. Ja, we zitten in Ecomare, het centrum voor Wadden en Noordzee... in een prachtige grote expositieruimte tegenover ons... een reusachtig aquarium met uh, zeebaars. Uh, boven ons hoofd een enorm skelet van een orka, uh, dolfijnen. Daar komen bruinvissen boven ons hoofd aangezwollen... Achter ons in Jan van Gent. En direct achter ons, achter de billen van mij en Janine... Uh, de hondshaaien. In een heel laag bassin. Dus Niet we, op afstand We, we schrijven een klein stukje naar achter... en ons bil hangt bij de hondshaai um, en tegenover mij uh, ja, uh, worden wij verwachtingsvol aangekeken door genomineerde schrijvers en aanhang. Want in de komende twee uur zal bekend worden gemaakt welk boek bekroond wordt met de Jan Wolkersprijs-onderscheiding die in het leven is geroepen door vroege vogels in samenwerking met de Volkskrant en het Wereldnatuurfonds. Wordt het het bijen, het insecten, het roofvogel, het Jack-P. Thijssen of het Hazelwormboek? Wie wint de Jan Wolkersprijs 2013? U hoort het in deze uitzending van vroege vogels. Ja, en dan wilde ik nog een ingewikkelde uitleg geven over de wintertijd. Maar ja. dat heeft Janine me verboden. Want iedereen die al wakker is, die, die was al wakker. En die nou ja, die had cetera. dan al gehoord dat de EO er een uur uh, langer uh, ja, eerder was. Ja. Uh, wat zou nou een uitzending over de uitrekking van de Jan Wolkers zijn... zonder de stem van de grote schrijver, kunstenaar en natuurliefhebber zelf? En zonder... Ja, Carina, Carina Wolkers zit naast mij. Die zit een beetje de, nog, de laatste zinnen aan een uh, column uh, af te werken. Goedemorgen, Carina. Um, Vroeger volgens verslaggevers reisden in het verleden... maar wat graag af naar Tessel om met Wolkers een reportage op te nemen. Ja, Zoals Joost Huizing die in oktober 1986, nu 27 jaar geleden... naar het eiland Toog. Hij was toen met Jan op dezelfde plek als waar we nu vanochtend zijn... bij Ecomare. En het gesprek ging al snel over, hoe kan het ook anders, zeehonden. En over de ontmoeting tussen zeehond en Wolkers... op het onbewoonde eiland Plaats. Waar Jan Wolkers ooit een week lang in zijn eentje doorbracht. Nou, dat was in... Dat ik op het, op het, op het eiland zat, dat was in 1971. En toen is dat beestje door de luchtmacht uh, van Rotterdam Plaat hier naar Texel gebracht. En daar is opgegroeid. En na vier jaar belde de toenmalige directeur Haan mij op. Hij zei: uh, Ze heeft een jong gekregen, wil jij er komen dopen? Dat vond ik heel leuk te doen. Ja. Dus wij zijn uit Amsterdam... meteen naar Tessel gegaan met een fles champagne. En uh, daar was... mijn, uh, mijn zeehond... met zo'n klein jong. En niemand kon erbij komen. En ik praatte net zo... tegen die zeehond van mij... die ik toch maar... Nou, in het geheel een paar dagen bij me heb gehad. En hij herkende mij. Hij hoorde het aan de stem. Want niemand kon bij dat jong komen. En ik kon dat jong gewoon aan je... Dan, dat was, was zo fantastisch. En ik weet zeker dat dat... Je moet rekenen, dat beestje... Zoals je in dat, dat Groeten van Rotterdam Platen dagboek... wat ik erover geschreven heb, kan lezen. Dat beestje. Daar heb ik, uh, daar heb ik die, die, die paar dagen... of die anderhalve dag dat hij bij me geweest is... heb ik in één stuk door met hem geworsteld. Om hem te eten te geven. Steeds tegen hem gepraat. Dus ik was eigenlijk het eerste levende wezen... dat hij... Uh, dus toen hij daar lag met het jong dacht hij: Ah, daar hebben we vader eindelijk weer. <laughs> een blik van herkenning in de ogen. Ja, ja. Wat is er later met die, die twee gebeurd? Nou, er zijn. Uh, helaas is die zeehond van mij, zou ik maar zeggen. is een paar jaar geleden overleden aan een longontsteking. Toen was ze. Toen had ze driekwart van haar leven afgelegd. De zeehonden worden niet zo oud. En er zijn verschillende jongen van haar zijn uitgezet. En ik dacht dat er nog wel een jong van er in het. In het uh, bij het zeehondenopvangcentrum uh, of museum. Uh, aanwezig is. Jullie met zeehonden of. Die beesten die zien er zo lief en mooi ja, uit. Of was je daarvoor ja. al uh, verdiend? Nou, ik was er wel eens mee geconfronteerd geweest. Want in een, in een boekje van mij met foto's, werkkleding, zie je dat ik een zeehond daar heb op Ameland. Die we Piet Paaltjens noemen. Zeker omdat hij zo aan het huilen en krijzen was. Huh? Die was er ook aangespoeld. Dat was eigenlijk de eerste zeehond waar ik mee in contact kwam. Huh? En nu? Wat, wat betekenen ze nu voor je? want het is uh, ik vind uh, wat er gebeurt hier in het in het Zeehondorange centrum Tesla dat is toch uit de eerste balletsuite van de Duitse componist Georg Joseph Vogelaar staat hier in mijn tekst Vogelaar uitgevoerd door de London Mozart Players was dit. We gaan weer even terug naar het strand waar ze net paramour eh, net met Arthur Oosterbaan eh, bijna wegwaaide. Het water in was gegaan, <laughs> want het is zulk heerlijk weer. Op ja. zoek naar bijzondere soorten. Maar we horen je wel. Ja, het is, het is hier fantastisch strandweer. Uh, nou, we hebben vooral natse, natte voeten gehaald. Onze loorzen, uh, laarzen zijn omgelopen. Uh, Simon, die hier ook naast me is, Simon van de Geest, die heeft toch maar even de paraplu opgezet, want het is echt zo verschrikkelijk nat dat uh, ja, we hadden net zo goed in de zee kunnen gaan zwemmen. Maar Arthur, uh, ik, ik zie alleen maar wier in je emmertje. Ja, nou ja, we hebben nog wel een paar dingetjes. Vervellingshuidjes van garnalen. De garnalen zelf hebben we niet kunnen vangen, maar wel de vervellingshuiden. Die lagen gewoon op de vloedlijn. Een zaagje, een dubbele. Uh, dat is een schelpdiertje dat dus, uh, de laatste tien jaar zich een beetje heeft... Uh, ja, opge is opgerukt uh, langs de Nederlandse kust. Die hebben we nu hier op Texel ook. En... Uh, ja, verder uh, de gewone schelpsoorten. Stevige strandschelp, kokkel, uh, nonnetje. Uh, dat soort schelpen die heb ik ook wel zien liggen. Ja, En vissen, uh, zie je die wel eens? Ja, zeker vissen. Ja. Uh, Wat speelt hier aan? Nou, bijvoorbeeld botten zie je nog alles. Maar ook uh, haringen, wijtingen. Uh, uh, af en toe een braam, dat is een hele gekke vis. Die, uh, die komt altijd in december. En dat is eigenlijk een oceaanvis die dan... Uh, uh, af en toe bijna als een invasie hier uh, tevoorschijn komt. Uh, ja, dus uh, vissen kom je ook wel eens tegen. Een potvis, hè? Ja, een potvis. Ja, een pot, ja maar dat is een zoogdier. Maar goed, ja, ja, dat is ja, we wel... hebben een potvis uh, en een bultrug gehad. Nou, dat ja. weet iedereen nog wel. Uh, maar die, uh, ja, de walvisachtige die verreweg het meeste hier aanspoelt, dat is de bruinvis. We hebben een stuk of veertig uh, in een jaar hier op Texel. Ja. En dan een paar levende, en die brengen we dan meteen naar Harderwijk. En insecten, spoelen die wel eens aan? Ja hoor, ja, insecten ook wel. Soms uh, duizenden lieve heersbeestjes uh, die dan uh, ja, uh, in de zomertijd uh, uh, op drift zijn geraakt... en dan in de zee verdrinken. Vanuit uit de duinen of zo. Ja, en we hebben ook eens een keer een rouwmantel gevonden op het strand. Dat is een hele zeldzame vlinder. Dus uh, ja, insecten, daar denk je niet meteen aan bij de zee... maar nee. zo af en toe op het strand spoelt alles aan wat je kunt bedenken. Uh, gelukkig maar, hè, Simon, Simon van de Geest... Hallo. Schrijver van het boek Spinder. En dat is een kinderboek wat gaat over insecten. Hè? Ja. Goed. Ja. Dus uh, heb jij wat gezien hier op het strand? Nou uh, ja, inderdaad. Een uh, uh, aan insecten, nul. Inderdaad. Nee. nee, insecten komen in heel veel verschillende biotopen voor. Maar de, de zee toch het minst. Je hebt ja. een, uh, een koffertje bij je. En daar heb jij insecten ingestopt, volgens mij. Durf je hem open te maken, want het waait hier wel hard natuurlijk. Maar ja. misschien voorzichtig even. Arthur, als jij de paraplu even vraagt, kunnen we even kijken. Ja, zin, ik moet nog ik even. Ja, ik ja, gast. Oh, het zit het in potjes, kijk. Ik heb ze heel goed verborgen. Ja. Uh, even kijken. Yes. Ja. Nou, ik hoop dat ze niet wegwaaien. Ja. Hier. Ja. Dit zijn zweefvliegen. Uh -huh. Ik geloof pyjama zweefvliegen, ik weet het niet helemaal zeker. Uh, die laat ik altijd zien uh, in de klas als ik vertel over mijn boek. Dan oh. vraag ik altijd de kinderen wat is dit en dan zeggen ze altijd wespen of bijen. Ja, daar lijken ze wel op, hè. Inderdaad. En dan zeg ik nee hoor, helemaal niet. En deze zijn ongevaarlijk. Ja. Was jij zo'n jongetje hè, dat vroeger al uh, met spinnen en, en, en, en kle kleine beestjes, mieren, uh, kevertjes bezig was? Net als de hoofdpersoon hè, in het boek. Ja, ik vond het wel heel leuk. Ja, ik, ging wel, ik, ik heb het nooit zo professioneel gedaan als, uh, als hede in het boek die echt allemaal terraria heeft. Maar mm. ik had wel veel jammpotjes. En ik ging gewoon heel graag de tuin in en dan, dan tegels omdraaien en stenen en... Kijken wat eronder zit en, uh, en het opzoeken in boekjes, ja, dat vond ik wel heel leuk. Dus als een kleine Jan Wolkers was je eigenlijk al bezig, hè, met, uh, met beestjes. <laughs> nou ja, hij kan er zo mooi over vertellen. Dat, uh, had ik, dat kon ik toen nog niet. <laughs> ja, maar nu wel, want je hebt een prachtig boek geschreven, hè. dat uh, gaat niet alleen over insecten natuurlijk, maar ook over uh, een oorlog tussen twee broertjes. Ja, ja, ja. Behoorlijk heftig, moet ik zeggen. Ik heb het zelf gelezen en ik uh, heb het in één ruk uitgelezen. Oh, goed zo. <laughs> ja. Ja, nee, ik, ik, ik zag heel veel mooie metaforen met, met die, uh, ja, die oorlog en de overlevingsdrift die, die je ook bij beesten en bij insecten zeker tegenkomt. En uh, ja, ik ben er toen helemaal ingedoken in die insecten. Ik heb ook zelf weer insecten aangeschaft en heel veel boeken. En, en uh, ja, het blijkt toch wel weer een ontzettende mooie wereld die zich aan je ontvouwt. Terwijl je dat niet meteen zou verwachten, hè? want bij insecten roepen mensen meteen van baf, vieze beesten. Eng. Ja. En uh, ja. ze prikkapste ja. steken of wat dan ook. Ja. En dan ga jij een boek schrijven over die vieze ja, beesten. Ja, juist, juist. Omdat ze zo miskend, omdat ze zo miskend zijn. Het, het, uh... <coughs> uh, ja, heel veel mensen die vinden ze vies of, of eng of ze steken. Ja, er zitten ook echte rotzakken bij. <laughs> maar maar uh, als je je erin verdiept, dan ontdek je dat ze ja, prachtig zijn. Dat ze zoveel verschillende. ...trucjes en mechanismen en, en, en, en, en handigheidjes hebben, hebben ontwikkeld. Ja, en dat is gewoon veel te mooi om overheen te stappen. Ik, ik vind dat je er net even voorbij die griezeligheid uh, moet, gaan, moet kijken. Mm. Wat is jouw favoriete insect trouwens? Ik denk de bitspringhaan. Ja, waarom? Er zit vast weer een verhaal achter, hè? Ja, hij is gewoon echt heel erg mooi als je hem ziet. Hij is heel groot ook, hè. Veel, veel groter dan gewone insecten. Uh, en hij, hij kan zijn kop alle kanten opdraaien, wat heel mooi uitziet. Dus hij, ja, hij is heel spectaculair, zeg maar. Aha. Hij, uh, en hij kan karaten. Karaten? Ja. ja dus hij heeft van twee van die hele lange... Heb je hem, ken je hem wel eens gezien? Ja, ja, ja. Uit, uit, hij heeft uit, uit, van die, die, die hele lange, lange, ja, lange voorpoot die hij zo heel ja. mooi kan opvouwen. En dan maakt hij echt een soort van die ronddraaiende bewegingen mee. Aha. En, dan, en dan ziet hij een vliegje en dan zie je hem zijn kop zo daar naartoe draaien. En dan haalt hij uit... Kijk. Met die, met die karatearmen hele lange armen, en dan, en dan vreet hij hem langzaam op. Ja, ja dat al wel, ja. ja. Nou goed, in ieder geval Spinder, een prachtig boek. Niet alleen over insecten, maar dus ook over broers. Uh, een drama op de achtergrond, dat is prachtig geschreven het ziet eruit als een dagboek. Ja. Ik, ja. Uh, ik ben benieuwd, jij ook, hè, natuurlijk. Ja. <laughs> Spannend. Over een uur weten we, denk ja. ik. Hé, hey, kom op, we gaan, we gaan weer terug, want het is ja, echt zulk verschrikkelijk weer en, uh, nou, ik denk dat ze wel een kop koffie verdienen zijn. Uh, ja. Gaan we? Zo. We moeten het horen. Joshua Bell op viool en Samuel Sanders op piano. En zij speelden wel een spiel, oftewel het spel van de golf. En ik ben toepasselijk hier op het Tessler strand. Ja, en hier in de expositieruimte van uh, Ecomare uh, om ons heen, de genomineerden. We hoorden net al een van de genomineerden. Nagels te bijten. Zijn <laughs> boek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 Wat een gekke uitvoering van de Vroege Vogels tune is dat nou weer. U hoorde Wieneke Jordans en Leo van Dusselaar van de cd Vroege Vogels live. Hm. Terwijl Vroege Vogels nu helemaal niet live is. we zijn een bandje door een technicus in Hilversum gestart... omdat de verbinding met Vroege Vogels alleen maar ruis laat horen. Janine kan wel mooi de muziek afkondigen, maar ze is ingeblikt. En dat kan ik bewijzen ook. Ik kan Janine namelijk achteruit draaien. Maar ook verstellen. U hoorde Wieneker Jordans en Leo van Dusselaar van de CD Vogels live. Of vertragen. U hoorde Wieneker Jordans en Leo van Dusselaar van de CD Vroege Vogels live. Tot zover, Janine. En nu weer speciale noodbandmuziek.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 Thank Dit was reservemuziek van de Franse componist... Jean-Philippe Albert Didier-Eugène Maurice-Emmanuel Reserve. Omdat ik het stom vervelend vind om zelf steeds te zeggen... dat de verbinding verbroken is met Vroege Vogels... heb ik daarvoor de stem van Radio 1 ingehuurd. Goedemorgen, Hans Hokendoorn. Uh, zeg, kan jij die tekst even voorlezen? Goedemorgen, Ivo, Dames en heren, dit is een storingsbericht. De verbinding met Vroege Vogels is verbroken omdat nog niet bekend is hoe lang dit probleem gaat duren... kunt u nu luisteren naar de noodband. Blijft u aan het toestel gekluisterd. Zodra meer bekend is over de oorzaak, zullen we dat meedelen. Zoiets, Ivo? Dankjewel, Hans. We gaan van de nood een deugd maken... door heel veel bijzonders te laten horen tijdens deze storing. Luister maar naar de geluiden van de natuur. Dit is Radio 1, de natuur- en milieuzender. In verband met een technische storing is er geen contact mogelijk met vroege vogels. En dan moeten we de noodband nog onderbreken ook, voor reclame en nieuws. Wie weet is de verbinding straks weer hersteld. Duimen jullie allemaal mee? Hey, goed nieuws. Londen is binnen. Ja? We moeten over twee maanden leveren. Geweldig.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 De Chinese krant Nieuwe Express heeft op zijn voorpagina excuses aangeboden. Dat is heel ongebruikelijk in het land. Een van zijn journalisten bekende gisteren dat hij zich liet betalen... om in de krant belastende artikelen te schrijven over een bedrijf. Hij had geschreven over financiële fraude bij een bedrijf dat machines maakt voor de bouw. Hij werd op 18 oktober opgepakt.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 En dan het weer vanochtend veel bewolking, af en toe regen. Later vanuit het westen opklaringen. Maar in de kustprovincies kan er af en toe een bui vallen. Het waait vrij stevig vanuit het zuidwesten. Azee kracht 6 tot 7 en misschien wel 8. En daarbij kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt zo'n 15 graden. En morgen wordt het echt onstuimig. Dan staat er nog meer wind. Langs de kust is er ook kans op zuidwesterstorm storm. En verder veel regen nat. En later klaart het op. Morgenavond neemt de wind weer iets af.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 Ja, en als je dan zo eigenwijs bent als radioprogramma dat je een uitzending wil maken, niet in een saaie Hilversumse studio, maar op een bijzondere locatie, bijvoorbeeld Ecomare op Tissel, ja, dan kan er wel eens wat misgaan met de verbinding en dat ging het. Maar we zijn er weer en daar zijn we blij mee, toch? Ja, ja we, zijn, we zitten midden in de Zuidwesterstorm. Dat, dat, dus dat zal het zijn. Het, het deel van de uitzending net voor het nieuws van half negen is richting Denemarken en Duitsland gewaaid. Daar hebben ze het allemaal gehoord. Enorm van genoten, maar, maar, ja. ja. Aan tafel zitten nu uh, Johan van der Gronden, Carina Wolkers uh, en Joost Huizing. loopt ook nog ergens rond. Drie van de vier juryleden van de Jan Wolkers uh, prijs. Uh, uh, Johan, uh, is de, de, de oogst aan natuurboeken eigenlijk meegevallen? Want wij dachten van tevoren, jeetje, hoeveel goede zouden er eigenlijk zijn? Hoe heb jij dat ervaren? Nou, je mag wel zeggen stormachtig. We Storm. hebben meer dan 180 boeken beoordeeld. En als de literaire kwaliteit van hoe er in Nederland over de natuur wordt geschreven iets zegt over de natuur zelf, dan moet het wel geweldig gaan met de Nederlandse biodiversiteit. Ja, was het zo divers en ja, het zo was goed? Het buitengewoon divers. Er zaten encyclopedieën bij, uh, romans, naslagwerken, veldgidsen. Uh, zelfs veldgidsen zonder blaadjes voor uh, bomenherkenning in de winter. Ja. Maar hoe feest. vergelijk je dat met elkaar? Ja, dat is toch een beetje je. appels en peren bijvoorbeeld. Een ja. aantal van jullie genomineerde bijenboek. boek van uh, Marc Coussel over Jack P. Ja. Thijssen. kinderboek. En, uh, hazelwormen. Hoe ja. uh, doe je dat? Uh, Joost zit tegenover mij om het geheim van de jury te bewaren. Want dat is natuurlijk buitengewoon moeilijk. Maar aan de andere kant hadden we een buitengewoon geïnspireerde naamgever voor de prijs die we vandaag voor het eerst gaan uitreiken. En daar moest dus zonde in erbij zijn en zekere passie. Daar moest een zekere, uh, misschien wel een zekere monomanie uitspreken. Daar moest natuurlijk sprake zijn van literaire kwaliteit die absoluut boven het maaiveld uitstak. En dat hebben alle vijf genomineerden. En dat hebben alle vijf genomineerden. Ja, voordat je nu toe wilde gaan praten, nou ik dacht, nee, nu gaat hij ja, zeggen gaat het, en ja, dus ja. is de winnaar. Maar daar wachten we nog wel nee, even nee, mee. Nee. Want iedereen weet, die weer luistert, net na half negen is het columnistentijd ook op Tessel. En tussen al dit literaire volk en al die aanhang moest er natuurlijk iemand te vinden zijn die een puiken column kon schrijven. En hem hier nog live voorlezen ook. En dat is gelukt. De columnist van vandaag is... een Carina Wolkers. Ja, Carina Wolkers, vrouw van jurylid ook van de Jan Wolkersprijs, eilandbewoner sinds 1980. Bedankt voor de gastvrijheid trouwens, op een toch een beetje jouw eiland ook. Nou heeft Jan heel veel prijzen gekregen, maar ook geweigerd, hè? Wat zou je hier nou van hebben gevonden? Dit zou je fantastisch vinden. Ja. Ja, echt. Het, het was ook. Het was nog nooit, nooit zo leuk om in een jury te zitten, want. Alle boeken waren, waren geweldig. Het was echt, uh, echt fantastisch. En wat wij eruit hebben gehaald... het is het puikje van het Nederlands natuurboek. Allemaal. Allemaal, ja. Um, column doen. We gaan de column doen. Hier is Carina Wolkers. De herfst is het einde. De herfst is het jaargetijden... dat inspireert tot het schrijven van onsterfelijke poëzie... Niet in de trant van... De bladeren vallen van de bomen... Nu gaat de herfst weer komen. Een regel die in elk herfstversje... Op de jeugdpagina van de krant voorkomt... En die de moeder is van alle clichés... Over de herfst... Maar... To autumn. Season of mists and mellow fruitfulness. Close bosom friend... Of the maturing sun. De ode die de jong gestorven Engelse dichter John Keats schreef op 19 september 1819... na een wandeling door de stoppelvelden in de omgeving van Winchester Cathedral. Elk jaar op die septemberdag las Jan het gedicht hardop voor... en hieven wij het glas op de dichter en zijn meesterwerk. Niemand hield meer van de herfst dan Jan Wolkers... Hij verklaarde dat soms uit het feit dat hij in oktober geboren was. De zomer kon hem gestolen worden. Het stoffige, vermoeide groen, het strandvermaak... de sfeer van verveling die hem deed denken... aan de ellenlange zomervakanties uit zijn jeugd. Het kon niet snel genoeg voorbij zijn. En altijd kwam er weer die dag, half augustus... wanneer de meeste mensen denken dat het nog volop zomer is dat hij ochtends naar buiten stapte op het terras... en verlekkerd zei, de herfst is begonnen. Op die dag van de kanteling der seizoenen, zoals hij het noemde... hangt er een fijne nevel in de lucht... waar de zon gedempt doorheen schijnt. Het silhouet van bomen en bouwwerken aan de horizon... is duidelijk zichtbaar in een blauwe waas. De lucht erboven, subtiel roze dat overgaat in grijs-blauw. Het harde zomergroen van de bomen in de tuin... is in het strijklicht zachter. Er is al een zweem van geelblad in de berken... en van oranje in de krentenboompjes. Opeens zie je overal de webben van de kruispin... door de kleine druppeltjes langs de draden... die glinsteren in het bleke zonlicht. En er heerst een grote stilte. Geen vogel te horen of te zien. Na een hectisch broedseizoen lijken ze even gas terug te nemen. Zelfs het geschreeuw en gejoel van de langsfietsende kinderen op werkweek... klinkt zachter alsof ze allemaal een bivakmuts van mos opgezet hebben gekregen. Jan heeft veel poëzie geschreven over de herfst... In de bundel Jaargetijden staan drie sonnetten of 14-liners met de titel De herfst is het einde. Ze zijn nogal somber en gaan over het grote verval van de natuur in de late herfst. Nergens de zacht, melancholische sfeer van Toe Autumn. Keats was pas 23 toen hij dit schreef en had nog een heel leven voor zich moeten hebben... Hij stierf in januari 1821 in Rome aan tuberculose, 25 jaar oud. Jan was al behoorlijk op leeftijd en wist dat zijn leven bijna voltooid was. Hij stierf in het hart van een kleurrijke herfst... een week voor zijn 82e verjaardag thuis op Tessel. De herfst was het einde. Even kijken, waar zijn we? U hoorde het vierde deel, het schert zo uit. het, uit het concerto grosso van de Engelse componist Ralph ja, von Williams. En als het goed is, shh, horen we nu ook, horen wij nu ook de krekeltjes... Ja, want daar is je. je hier vindt, liggen ja. de, de, vier boeken, uh, of de vijf boeken die genomineerd zijn liggen hier op tafel. En Simon van der Geest van het boek Spinder die heeft ook zijn krekeltjes meegenomen. En die waren zo direct prachtig aan het striduleren. Misschien als ik er een lampje op zet. Ik, dat ik het... begin er weer over te praten en ze houden hun mond. Goed, af, Dan uh, gaan we maar even naar. Uh, Eigenwijs? Naar uh, Rob, hè? Een van de genomineerden, uh, bij een van de genomineerden wisten we zeker dat hij buiten geïnterviewd moest worden. Rob Belsma, auteur van Mijn Roofvogels. Ja, Rob heeft zelfs als hij binnen is die kijk er nog om of bij de hand. Want als er een vogel in de buurt is, dan stokt het gesprek en gaat dat zeker voor. En, en Belsma is nu ergens in de duinen samen met de Tesselse vogelaar Mark Plomp. En uh, ja, ik mag wel zeggen met de beste vogelaar, onze eigen beurtnerd van Vroege Vogels, Rob Buiten. Ja, het is een beetje houtje-toutje-radio. We staan hier echt in uh, ontzettend stromende regen, man. We lopen een beetje die kant op. Gaan kijken of we ik, uh, in, de, in de loot uh, van het huisje kunnen gaan staan. Ik uh, hoor niks meer op mijn koptelefoon. Dus ik vertrouw er maar op dat we nu uh, op de zender zijn. Lopen we met uh, Rob Bijlsma en Mark Plomp naar een uh, mooi hutje in de Duinen. Oh, een konijn uh, schiet weg voor ons. Achter uh, echte Tesselse tuinwalletjes kunnen we hier een beetje... Uh, in de nou, luw te gaan staan. Luw, kijk, dit is, beter, dit is beter hè. Jongens, dit is toch geen vogelweer? Of ook wel maar? vogelaars is dit uh, erg slecht. Maar het is herfst, hè? dus uh, we mogen dit verwachten: harde wind, regen. Ja. En uh, ja, ook, ook nu moet je buiten zijn. Ja, precies, zegt uh, Mark Plomp, vogelaar uh, van Tessel, vogelfilmer ook. En ook uh, Rob Bijlsma staat hier naast ons. Ja, zoals Menno en Genie net al zeiden, altijd een eeuwig met de verrekijker. Ik ken volgens mij ook maar één man die, die volgens mij chirurgisch die kijker aan zijn nek heeft uh, laten bevestigen. Dat is mijn trouwring, hè? Jij, jij bent er altijd klaar voor, hè? Ja, ja, ja. Heb je al wat gezien vanmorgen? Geen moer. Nee. <laughs> <laughs> Ontzettende dikke regen. Het is regenbol. het hondenweer, is het. Ja. Ja. ja, en toch maar een klomp. Is het nu wel de tijd voor spectaculaire vogels op Tessel? Ja, dat, dat klopt. De maand oktober die staat altijd in het teken van de herfsttrek. Alle vogels zien we die uit Scandinavië naar hun winterkwartier in het zuiden vliegen. En dan komen er heel veel langs Tessel. Ja. En ja, daar staan we dag in dag uit klaar om ze te ontvangen en te weer bekijken. Of geen weer. weer of geen weer. We willen ja. ze gewoon zien. En, en dan de krenten uit de pad. De wat bijzondere soorten proberen we eruit te pikken. En deze maand oktober was wel... Heel bijzonder daarvoor. Ja, ik, ik zie alle berichten op internet en op Twitter langskomen. Een paar kilometer ten hier hiervan gisteren een valig hierzwaluw geloof ik. Klopt ja, een uh, gisteren en eergisteren waarneming van een valig hierzwaluw. Wat er dan aan de hand is, we weten het niet. Maar er werd er een op Vlieland gezien. In Enkhuizen werd er een gezien. En Lauwersoog en hier op Texel. Dus leek wel of er een handje losgelaten was. Yeah. Maar dat, op Texel was er nog nooit eerder eentje gezien. En in Nederland uh, in 2006 eentje op Vlieland. Die voor mensen ook uh, zichtbaar was. En dat zegt wel hoe bijzonder die vogel is. Hij hoort eigenlijk ver in het zuiden te zitten, maar ze maar, vliegen nu hier. Maar Mark, is dat inderdaad dat die, die vogels die komen steeds meer deze kant op... of zijn er steeds meer vogelaars die hun ogen openhouden voor dit soort bijzonderheden? Ik denk het laatste. Uh, het, het leger aan vogelaars, dat groeit en dat groeit. Iedereen wordt steeds enthousiaster. En de kennis gaat met sprongen vooruit over deze uh, determinatie... te vol, uh, determineren van deze vogelsoort. Ja. Want een valer gierzwaluw bijvoorbeeld die is zo moeilijk te determineren... ten opzichte van een jonge, gewone gier zwaluw. En ja, daar, daar is wat kennis voor nodig. En die kennis groeit en groeit. Ja, niet in de laatste plaats. En ook dankzij Rob Bijlsma, denk ik, dat die kennis zo met sprongen vooruit gaat. Jouw boek Mijn Roofvogels is genomineerd voor de Jan Bolkersprijs. Oh, ik zet even de koptelefoon erop af, want er komt echt zo ontzettend veel regenlawaai en andere ruis komt er binnen. Het is echt bar en boos hier. Maar ja, jouw boek Mijn Roofvogels is dus genomineerd. Uh, mijn slaat op de serie die uh, ja, ja, ja, ja. De, de uitgever uh, heeft gemaakt. Ja. Um, maar als er één roofvogel jouw roofvogel is, dan is het de wespendief, denk ik, hè? Nou, die heb ik in het boek wel een grote plaats gegeven. Ja. En, en natuurlijk niet helemaal zonder reden. Het is een beest dat niet zo goed bekend is. En uh, ik verkeer in de gelukkige omstandigheden dat ik daar mijn hele leven aan heb kunnen besteden. Ja. En dan denk je na 40 jaar of zoiets dan, nou ik heb dat best wel aardig in mijn handen. En dan komt een nieuwe techniek om de hoek kijken, die met die dataloggers met name. En dan blijken een heleboel dingen helemaal niet te kloppen met wat je dacht. Nee, wat zijn zo de, de, de nieuwe ontdekkingen die jij in jouw boek beschrijft? Uh, nou, ik beschrijf in het boek nog niet zo heel veel nieuwe ontdekkingen. Alleen dat die techniek er is en, en wat ik er zelf aan gedaan heb. Maar er gaat ooit in een ander boek komen over de wespendief. En daar komt het allemaal wel in. En onder andere de actieradius van die beesten. Wij, dachten, wij wisten dat ze een behoorlijk eind van het nest af gingen om te forageren. Om wesperaten op te zoeken. En uh, wij dachten ongeveer 7 kilometer. Uh, Zo'n rond het nest 7 kilometer. Dat blijkt uh, dat beesten, vrouwtjes met name, makkelijk 20 kilometer van het nest nog forageren. Dus een vogel die in het gooibroed, die kan in kastriken bij wijze van spreken... Nou, de kastriken misschien niet, maar bij heemsteden en zo kan hij opduiken. En we hebben zelfs een vrouwtje gehad die op de Noord-Veluwe broedde... en een uitstapje maakte naar de Straatbrechtse Heide. 100 kilometer naar het zuiden. Ja. En dat lijkt niet uitzonderlijk te zijn. En, maar we weten nu ook wat ze in Afrika doen... En daar blijken ze dus, als ze in het goede habitat zitten... het tropisch regenwoud met name... een extreem kleine actieradius te hebben. Daar kunnen ze hun hele winterperiode... in een gebied van een paar vierkante kilometer uithangen. Nou, nou zal een gemiddelde luisteraar misschien denken... van ja, zo so wat? Ze vliegen zeven of twintig of veertig kilometer. Waarom is dat belangrijk? Nou, uh, vliegen is energetisch kostbaar. Dus je, je moet je vleugels op en neer bewegen. Het is niet zo dat een beest even voor het gemak twintig kilometer gaat vliegen om eten op te halen, dat moet uit kunnen. Dus wat je ophaalt aan opbrengst, energetisch gezien, is het met vliegen. Ik heb de stellige indruk dat, maar dat kan ik dus niet hard maken, dat de beesten nu langere afstanden moeten vliegen dan toen ik begon. En we zien ook dat de die het heel slecht doet in Nederland. Hij is een kwart afgenomen ongeveer in aantal. In Zweden is het veel meer zelfs. Het kan best zijn dat ze het nu zo moeilijk hebben om rond te komen... dat ze steeds verder en wijder moeten vliegen... en daardoor dus in de problemen komen. En nou, Dat soort ecologische kennis over hun voedsel, hun gedrag... dat is essentieel om die vogel te begrijpen. Ja, zonder dat kan het niet. Je, je, kijk, het, het opplakken van een naamkaartje, wat al die soortenjagers natuurlijk doen... Hè, het is leuk om een leuke soort te zien... maar verder van de ecologie van die beesten niks weten... dat gaat volledig aan mij voorbij. Ja. Dus ik, ik, ik wil, van een soort wil ik veel weten. En als er dan een zeldzame soort overvliegt... Daar kijk ik niet eens naar, bij wijze van spreken. Niet interessant. Sta ik hier nou eigenlijk, ja, Mark staat altijd te lachen. <güls2> <güls2> Sta ik hier nou tussen twee totaal verschillende culturen van vogels? Nee, nee ik, ik denk het niet. Ik denk dat, dat het heel goed samen kan gaan, maar ook zoals Rob zegt, heel goed uit elkaar kan gaan. Binnen, binnen het vogelen, het vogels kijken, zijn zoveel verschillende facetten. De een die, die gaat helemaal op in het tellen van vogels. En, en natuurlijk wil hij wel weten welke soorten die telt. En de ander die gaat helemaal diep in die ecologie van die vogels. Uh, ik denk dat, en dat maakt die hobby ook zo prachtig. En daarom kan je ook je hele leven daaraan besteden aan zo'n hobby. Ja. Het enthousiasmeert ook natuurlijk op het moment dat je ja, achter die bijzonderheden aan... Ja, maar, maar ik kan me dus ook het verhaal van Rob heel goed voorstellen dat je daar dus enthousiast van wordt... en meer nieuwe energie krijgt om weer verder te gaan onderzoeken, want er is nog zoveel te ontdekken. Ja. En ja, ik heb dat persoonlijk dan dus van, uh, van bijzondere vogels. Ik vind het heerlijk hier op Tessel om, om de gewone broedvogels, de filmen in beeld te brengen... de mensen daarin mee te laten delen door middel van de filmbeelden. Maar ik vind het ook prachtig om naar zo'n gepale hierzwaarlooet te gaan... en die te bekijken. Die heb ik nog nooit gezien. Dat was voor mij een nieuwe soort. Dan Hoe is het trouwens met de wespendief op Tessel? Heel, heel slecht. Wij hebben hem hier alleen als doortrekker. En, en wat Rob zegt, dan gaat mijn, mijn dus meteen wat radartjes draaien. En dan denk ik, ja, daar zit wel wat in. Want ik zie er steeds minder hier op Tessel. Ja. En, en als ze in Zweden zo hard achteruit gaan... wij moeten het hebben van de Zweedse vogels die hier langs trekken. Ja. En, ja, wij zien ze in, in augustus dus langskomen. Eind juli, begin augustus. Dan, dan gaan de eerste zie je naar het zuiden toe gaan. En uh, dat worden er minder. We, ja. Wij zijn erg enthousiast als we een wespendief zien overkomen. Dat is voor Tessel toch een bijzondere vogel. Ja. Misschien toch nog maar uh, de ogen open houden vandaag ondanks het weer. He, maken we enige kans denk jij Rob? Ja, of, eind uh... oktober, nee. Als ze nu niet weg zijn dan hebben ze een nee. dik probleem. Oké, okay, ze horen nou eigenlijk allemaal al in Afrika te zitten. Ze, ze zitten nu, sterker nog, ik weet van beesten die gelocht zijn. Die nu in, uh, ze Nigeria zitten. Oh kijk. Dus Onze dat... wespendieven zitten daar al. Ja ja. ja, ja. Geweldig, hè? Ja, mooi. Ja. Hé, hey, wij gaan weer naar binnen? Zoals... Ben, ben je een beetje zenuwachtig of uh, valt het mee? Ik ben helemaal niet zenuwachtig. Nee, nee. het zijn vijf prachtige boeken. En alle vijf is het van harte grond. Hartstikke mooi, we gaan naar binnen. En binnen horen wij nu het gestribuleer. Ja. Ja, we horen ze? Van de krekels hier op tafel. Nou, uh, Rob Buiten was dat buiten met Rob Belsma en Mark Plom. Kom maar snel naar binnen, heren. Dan kunnen jullie natte kleren ook aan het wasrek. Dus het had kan aan het binnen. had al een handdoekje op de nek. We gaan naar muziek. We hebben hier een muzikant live. Hij is muzikant, wilde ooit bioloog worden... maar werd, uh, ging drummen bij het aan het conservatorium. En is het nu allebei. Sietse Pruiksma, eenmans orkest, maakt ja, vogelgeluiden, mixed, sampled, doet. Ah, Luistert u zelf maar. Sietse Pruiksma met watervogels... Ja, nou, je zou het eigenlijk moeten zien... want het is, hij denkt dat die man tien handen nodig heeft... maar hij heeft er maar twee. En hij maakt deze prachtige muziek. soms de, de, horen we hem nog met andere soorten vogels. Ik zet, waren zet de, even een fototje op onze fotoblog. Dit foto -blog. waren de watervogels van Sietse Prijsma. De natuurkalender. De, de eerstelingen van deze week. Ja, dit is ja, die, Sietse niet, dit, maar dit, dit, dit zijn de krekels weer. Wat goed, weer Op jongens. tafel van Simon. Ze ja, het beginnen het begin een beetje wakker te worden. Het wordt wat warmer en dan hoor je ze steeds meer... Nou, wat een prachtige introductie van onze fenolijn. Uh, een bladkoning, een grote kruisbek, een zwarte ibis... een tijga boomkruiper, zomaar enkele bijzonderlingen... die afgelopen week werden gezien op Texel. En... En, ja, en, wou je zeggen, heel Ik veel wou... goudplevieren. Ja, ja, ja, inderdaad. Ook hier op het eiland van Jan Wolkers. En nog meer, eerstelingen op de fenolijn 035-671-338 luisteren naar de samenvatting van de meldingen van deze week. Wetters van de kolk van de Ivn Tuin in Reden. Vooral de boommagnolia, de Magnolia Cobus en vele andere magnolia's dragen nu hun vruchten. Deze verzamelvruchten hebben prachtige, felrood gekleurde zaden. Ik de Willy Brudders in de beeld. Ik fietste in zijst. Op de Blikkenburgerlaan zag de bermen aan beide kanten vol staan met honingzwammen. Wel honderden, prachtig om te zien. Ook staan er veel nevelzwammen, meestal in heksenkringen. Jan reizen van Amerika. Ik sta momenteel, het is zondagochtend, direct na de uitzending van Vroege Vogels in het Grauwveen... En ik sta naar de voortrek te kijken. Er komen uh, zojuist een vijftigtal leeuwrikken voorbij. Nou, echt sensationeel. Ina Kleuver in Weien. Vandaag om 11 uur zag ik een bond oogje zich warmen op de veranda. Maria Ludwijk. Vandaag in de Elzenbosbeplanting van camping mm. Ginstenvelkend steden. Een groepje kletterende, bewegelijke vijzen gezien. Het waren er ongeveer 25, denk ik. Prachtig. Ina Hummel uit Nijverdal. Vandaag zag ik boven mijn huis op de Sallandse heuvelrug heel hoog... geen twee buizers zweven op de termiek, maar een groep van 22. Zoveel buizers heb ik nog nooit tegelijk gezien. Mieke Olijhoek uit Huizen. Ik liep vanochtend met mijn hond te wandelen langs het gooimeer... En op de achtergrond hoorde ik de kleine zwanen roepen. Prachtig geluid. Maar wat zag ik daar vliegen? Een boerenzwaluwtje. Nou, dat, dat had ik helemaal niet meer verwacht op deze datum. De heer Buis uit Nijmegen. Ik wil even doorgeven dat ik afgelopen dinsdag... misschien wel de laatste mooie zomerdag van het seizoen... misschien ook wel mijn laatste dagbaar oog heb gezien. Anja Aantjes in Giesenburg. Al dagen word ik smorgens gewekt door het fluiten van de wilpen. En vandaag telde ik er minstens 500 in de Keursumse polder. Misschien wel duizend. Het was fantastisch. Ja. Heerlijk, hè, die wulpen. en ook op Tessel hier uh, zitten ze vol op deze kromsnavelige steltvogels. Blijf bellen met de uh, Venolijn. Ja, de, de, de jury. Ja, de open ja. nummer. Ik dacht dat kennen ze wel. Oh, 05565 ja. voor en, en twee van de juryleden, drie. Die de die juryleden zitten hier tafel? nog even. De klets aan tafel, Carina en, uh, en Jo van, van der de Gronden. Gronden en Joost Huizing. De juryleden van de Jan Wolkers uh, Natuurboekenprijs. Carina, jij hebt de hele jury, jij hebt ze ontvangen hier op Tessel. Ja, dat sprak vanzelf natuurlijk. Ja. En uh, We zijn op Jansen Atelier gaan zitten. Dat is een grote ruimte, vier meter hoog. Er zijn schilderijen aan de muur. Ik heb een, uh, we hebben een groot laken op de grond uitgelegd en daar alle twintig boeken ja. op uh, neergelegd. Van die 180 Van de waren er nog de, de, de, de twintig? Dat was de longlist. Dat was de longlist, ja. Dat was de longlist. ja, ja. ja. Ja, ja. En Johan, toen werd het uh, uh, bakkeleien? Nou ja, dan, dan ga je stapeltjes maken. Hè. Dat, eigenlijk kom je weer een beetje terug naar uh, je basisschool. Want je gaat stapeltjes <laughs> maken van boeken. En eigenlijk hebben we uh, ieder boek individueel doorgenomen. Dat wil zeggen, dus de vier juryleden hebben allemaal hun eigen voorkeuren uh, laten weten. Nou, dan kom je, er zijn dus een aantal boeken van die twintig. Die zitten er gewoon niet bij. Dat ja, de helpt. vierde jurylid was jean pierre Gele van de Volkskrant. Die, Gele, die gaan niet. op het stapeltje, helaas. Ja, en dan kom je op, het, op de ja, zeven, acht boeken... Waar je om gaat strijden. Welke moet dat nou worden? Ja. En jouw directe favoriet, zit die nou ook bij deze vijf? Daar heb je acht seconden voor. Nou ja...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 Over het Nederlands verleden in Indonesië. Ik ben er zo rond mijn 45e achter gekomen dat die hele Nederlandse geschiedschrijving over Indonesië, dat er gewoon helemaal geen bal van klopt. Vanavond, 9 uur in Holland ook Radio, sporen van geweld. Radio 1, het nieuws van alle kanten.